10 uur. Dit is Lieselot Thomasen met het NOS Journaal. Voor het eerst in de geschiedenis hebben twee Nederlandse bedrijven op één dag een beursnotering gekregen. Het zijn verzekeraar ASR en fitnessketen Basic Fit. De handel in de aandelen van de twee bedrijven begon om 9 uur. Het aandeel ASR opende 5% hoger op 20,45 euro. Basic Fit opende vlak op 15 euro.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 Rond acht uur konden alle systemen weer worden opgestart, maar de rijen met wachtenden zijn nog altijd lang. De oorzaak van de stroomstoring op Zaventem is nog niet bekend. De eerste testvaart door de nieuwe sluizen van het Panama-kanaal is goed verlopen. Een kleine sleepboot manoeuvreerde zonder moeite een 250 meter lang vrachtschip door het kanaal. In drie uur was het schip door de sluizen geloodst. Pannikama kanaal wordt voor bijna 5 miljard dollar verbouwd, zodat er nog grotere schepen doorheen kunnen varen. Op 26 juni wordt de uitbreiding officieel geopend, anderhalf jaar later dan gepland. Brandweerlieden in Amsterdam weigeren om nog langer over te werken. Ze kunnen het met de korpsleiding niet eens worden over wanneer ze met pensioen mogen. Omdat de brandweer niet mag staken, kiezen ze ervoor om op deze manier de leiding onder druk te zetten. Door de actie ontbreken er vandaag 11 mensen en kunnen vier brandweerwagens niet uitdrukken. Het weer veel wolkenvelden, alleen in het zuiden vanochtend meer zon. Het blijft tot vanavond droog, dan kan er wat regen vallen. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS. Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort... tussen Naarden en Diemen 5 kilometer. Na een ongeluk is de rechte rijstrook daar nog altijd dicht... Op de A20 gouden richting Hoek van Holland... tussen de Bresseplein en Schiedam-Noord, 8 kilometer. Een half uur vertraging, dat is na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A16 en de A15... is een betere optie. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Luistert naar Ziermen Zandvoort. Dit is Watertoren Sport, gepresenteerd door Henny Rukert en Ron voor. Ja, Goedemorgen en zoals altijd met gasten. Deze keer twee heel bijzondere gasten, want we gaan praten over de king of sports, over cricket. En dan hebben we natuurlijk Gerard de Graaf en natuurlijk Hans Kluit in de studio... En tegenover mij zit Ron Perenboom-Voller. Die zit het nummer op te zoeken van André Jansen. Want André, ik ben je nummer vergeten als je het hoort in Veendam. We moeten straks over wielrennen praten, maar bel ons dan even als je wil. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Gerard, ik herinner me jou van tien jaar geleden ongeveer dat je in de voetballerij zat. Nu zie ik je dag en nacht op het cricketveld. Hoe zit dat? Ik zit overal... Uh, ik, uh, <coughs> ik zit overal. Ik, uh, ik ga waar mijn kinderen gaan. Mijn kinderen sporten en ik... Uh, Ga lekker met ze mee. Dus ik zorg ervoor, tien jaar geleden zorgde ik bij HFC ervoor dat mijn kinderen uh, goed terechtkwamen in leuke elftallen. Uh, mijn jongen speelde toen nog selectievoetbal bij HFC. Uh, Piet mijn oudste, uh, Alexander mijn jongste kwam daar 4,5 jaar later achteraan. Uh, die heeft uh, uh, wat, iets, iets, iets minder hoog gespeeld. Uh, maar uiteindelijk hebben ze allebei. Uh, dat deed me wel een beetje pijn. Het voetballen, vaarwel gezegd, omdat ze. Uh, en dat deed me dan weer geen pijn. Uh, ze heel enthousiast cricketen. En cricket is een zomersport. Maar wordt als je het heel serieus doet. Ook op hun jonge leeftijd. Als je dan in vertegenwoordigende teams van de KCB zit. Wat overigens niet zo heel erg moeilijk is. Want cricket is niet een hele grote sport in Nederland. Dus zoveel concurrentie heb je niet. Uh, Gingen ze ook in de winter trainen. Twee keer in de week naar Rotterdam en dergelijke. En, uh, daar uh, hadden ze zoveel plezier aan. En uh, ik eigenlijk afgeleid, op een afgeleide manier dus ook, dat, uh, dat het, het cricket steeds meer de overhand heeft genomen. Ik ben zelf heel lang geleden, uh, toen ik studeerde, heel lang geleden, uh, zelf pas begonnen met cricket. Ik heb het dus niet van, zeg maar vanuit mijn familie, van een uh, vader, ja. meegekregen. Ik ben er zelf door besmet geraakt. Uh, en uh, heb dat gelukkig nu wel aan mijn kinderen kunnen doorgeven. Dus uh, Leuk. Ja. Onze andere gast is Hans Kluit. Die kennen we onder andere uit de Schouwburg hier. Want ja, uh, ja. je bent een toneelspeler. Nou ja, in zoverre dat ik... Uh, ik ben een amateur toneelspeler. Uh, maar dat, uh, dat, dat klopt. Ik ben in de Schouwburg en wel uh, regelmatig te zien geweest. Ja. En je bent professioneel cricketer? Nee, dat, uh, dat, zover heb ik het niet, uh, niet weten te redden. Uh, maar ik kan je zeggen, als amateur uh, cricket, kan je ongelooflijk veel plezier hebben. Dus uh, ik ben blij dat ik die beide hobby's op amateur niveau, voor zover je dat dan uh, kan, uh, zo kan noemen, uh, be beoefen. En, uh, en uh, het professionele gedeelte, dat uh, heb ik inmiddels achter me gelaten, maar dat was. Uh, Leuk. Uh, dat was ook mooi, ja. Cricket is de king of sports, Ron Pereboom. Ja, goedemorgen. Jij weet er natuurlijk alles van. Alles. En helemaal niets. Maar ik denk net als jij. Jij zegt, uh, je vertelde me net dat je, daar, uh, dat je het heel op jonge leeftijd gespeeld hebt, zelfs. Uh -huh. Maar dat het enige wat je nog weet is dat het slaghout een bed heet. Toch? Ja. ja. ja. En dit zit. Weet je nou, in ieder geval ik, iets, hè? Dat weet je in ieder geval iets. Nou, ik zie de, vaak die borden staan. En dan staan er uh, uh, overs en runs en wickets. En ja, het is voor mij abracadabra. We gaan er uitgebreid over praten in deze uitzending. Hopen dat de mensen in Zandvoort, waar cricket niet bestaat... de stap gaan maken naar rood en Wit. Want dat is natuurlijk de bedoeling van deze uitzending. Zeker. Dat komt straks wel. We draaien ook de muziek van onze gasten. Ja, en wie doet dat? Dat leuk. is onze geweldige technicus, Charles Duif. Wat is de eerste plaats, Charles? Ja, ik ga meteen terug naar de afgelopen nacht. Want, uh, en dat hebben mijn uh, of onze gasten heel goed aangevoeld. Uh, want ik had echt een harde night. It's been a hard deze tijd. Wat heb je gedaan dan? Ja, ik heb ook gespeeld in, in, op, een, op een studentencampus in Diemen uh, met een hele leuke band waar onder andere mijn zoon uh, de leiding hard op toetsen en uh, trompetten en alles en gitaar uh, doet van alles. Maar, maar het werd laat vannacht en het was heel erg gezellig. Ja. En die studenten kwamen na afloop naar me toe en dat deed me dan wel weer goed. Dus oude duif ik kreeg een aantal extra veren in mijn kont gestoken. Want ze zeiden van meneer wat kunt u nog aardig spelen op uw leeftijd. <laughs> <laughs> maar het was, ja, het was afleggen. En uh, ja, na afloop moet je er ook nog die rommel allemaal opruimen. Die dat drumstel en zo. Dus het is voor mij. Uh, maar goed ik, ik, ik blijf er fit bij. Op ja, mijn... Dat is, mooi, dat is ja. mooi. Voor mij was het ook laat. Ja. Ik heb zelfs twee verschillende manchet, manchetknopen in mijn overhemd zitten vanmorgen. Dus dan weet je ongeveer hoe mijn toestand is. Ah, ben, ben je hartstikke hip man. Ja het kan wel hip zijn. <laughs> maar het lijkt nergens op. Ik ben het lijstje met telefoonnummers vergeten. Dus ik hoop dat... ...André Jansen ons belt... ...want anders kunnen we niet over wielrennen praten. Maar we praten wel over cricket. Ron, ja. jij moet ongetwijfeld... ...als niet kenner van deze schitterende sport... ...een mooie vraag hebben. Nou, nou ja, Gerrit en Hans... ...we hebben het al even over gehad... Hè? ...maar gisteravond sprak ik iemand... ...en die zei mij... Uh, ...cricket kun je op de achterkant van een bierveeltje uitleggen... ...terwijl het naar mijn idee... ...iets is waarvan ik denk... ...no way, daar heb je gewoon een... Uh, Aantal A4'tjes voor nodig. Hoe zit het? Wat, kunnen jullie het inderdaad zo simpel uitleggen, of niet? Ja, ja in principe is het heel Hans. simpel uit te leggen. Ja. Uh, maar je, je, je kan ook vier A4'tjes hebben. En wat nog beter is, is om gewoon op dus zaterdagmiddag... lekker naar het cricketveld te komen. En dan uh, is er altijd iemand op uh, een cricketveld. En zeker op uh, het cricketveld van Rood en Wit aan de Spanje slaan, is er iemand die dat, die dat wil uitleggen. Maar in het kort is het, kan je dat bierveeltje, om dat bierveeltje ja. uh, uh, aan te houden... Uh, kan je aangeven van de ene partij, je speelt het met z'n elven... en de ene partij staat, uh, om het een beetje in honkbaltermen te zeggen... die staat in het veld, en de andere partij die, uh, die moet slaan. Die is aan slag. Die is aan slag. Het verschil tussen Hongbol en cricket is... een groot verschil is dat eerst tien mensen uit moeten gaan bij cricket... Voordat de andere partij uh, gaat slaan. En ja. bij honkbal is het uh, om de drie uh, uit. Uh, dan ja. wisselt het veld van okay. slag naar, uh, naar veld. En je hebt hier dus ook gewoon een werper. En je hebt en een slagman. werper en je hebt een vanger en je hebt mensen in het veld die de ballen moeten vangen. En uh, om dat bierveldje niet, uh, niet al te groot te maken, is het zo dat de ene partij die moet punten scoren. Uh, hoe, dat komen we in de loop van de, uh, van de uitzending wel uh, gaan we dat nog eens vertellen. Hoe dat dan precies gaat. Want ja. dat is uh, wel, dat kan ingewikkeld zijn. Ja. Dat zijn niet de runs. Uh, dat zijn die, zeg maar, die runs niet die. die, het, die de ik, ik, ik noem he? het dan maar even ja. punten. Ja. En uh, na een, uh, een bepaalde periode, na vijftig overs, om het maar uh, zo even te noemen, uh, dan gaat de andere partij uh, die punten proberen te halen. En uh, ja. dat zit. En dat zit. Oké. Okay. Simpel dus, bierveeltje. Bierveeltje. Ongeveer, hè, maar, maar ik, er, <laughs> zit, er zit nog een hoop meer achter hoor. Ja, waarom, waarom die heet het, komen. Uh, Gerard, waarom heet het The King of Sports? Uh, ik zal je vertellen, um, ik zou het niet weten. <laughs> het is uh, waarschijnlijk, uh, het is natuurlijk een Engelse sport. De Engelsen hebben uh, het cricket uh, uh, zeg maar uitgevonden. Het is in de, de 17e eeuw, uh, begin 18e eeuw in uh, Hampshire, ergens onder Londen is het begonnen. Hambledon is een uh, dorpje wat, uh, wat uh, geassocieerd wordt met zeg maar het ontstaan van het cricket. Uh, en in Engeland uh, jarenlang... Uh, een, een, een uh, sport geweest die, die door iedereen beoefend werd. Of je nou een, een met je dorpsteampje speelde, of je speelde in de stad, of je speelde op, op een uh, universiteit met je college, of met je school. In Engeland is natuurlijk de sport veel meer uh, schoolgericht uh, dan, dan in Nederland. In Nederland hebben we clubs. En daar sport iedereen georganiseerd buiten school. Uh, in Engeland is dat veel minder. Dat wordt gewoon, uh, daar heb je schoolteams en een school heeft, heeft, uh, uh, zorgt uh, goed voor zijn, uh, voor zijn sportende kinderen, zeg maar. Uh, zeker de uh, public schools, hè, dus de privé scholen. Uh, uh, en het cricket, Engelsen hebben het cricket uh, zeg maar naar hun hele uh, empire uh, geëxporteerd. Dus de landen die de Engelsen uh, lang beheerst hebben. Dus Pakistan, India, uh, Sri Lanka, wat vroeger Ceylon heette. Uh, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, de west indische een verzameling uh, eilanden en uh, een klein landje op het uh, Zuid-Amerikaanse vasteland, Guyana natuurlijk. Uh, daar, wordt, uh, daar is het cricket. Uh, uh, daar, dat zit in de natuur van de mensen. Uh, in, in landen als Nederland, Denemarken, waar het, in het uh, op het Europese vasteland ook gespeeld werd. Is dat wat minder? Dan, daar is de sport natuurlijk afhankelijk geweest van mensen die het exporteerden. Of dat nou uh, expert-Britten waren, of dat er nou Nederlanders waren die op een, op een school gezeten hadden. Uh, of uh, op een andere manier met, met, met uh, zeg maar deze hele Engelse sport in aanraking gekomen waren. Uh, feit is wel dat in Nederland cricket bijvoorbeeld... Een, als georganiseerde sport eigenlijk ouder is dan voetbal. De eerste clubs in Nederland waren dus cricketclubs. En misschien daarna werd er ook wel gevoetbald. Nou lees ik zelfs Gerard dat cricket <lacht> na voetbal de grootste sport ter wereld is. Dat klopt. Nee, dat klopt. Dat is, uh, Gerard heeft al uitgelegd uh, waar allemaal gecricket wordt in, in de wereld. En dan hebben we het in Europa, zijn er zijn natuurlijk ook nog een aantal uh, landen. Uh, maar uh, uh, cricket is de grootste sport na, uh, na voetbal. Dat, uh, dat is helemaal juist. Ja. Ja. Ook uh, media-wise, dus natuurlijk, uh, als je landen als India en Pakistan erbij hebt... dan gaat het natuurlijk hard met hun inwoneraantal. En dat, uh, dat, heeft, dat helpt er wel bij, moet ja. ik uh, eerlijkheidshalve toegeven... Ja. Maar uh, ook media-wise uh, uh, gaat er ook ongelooflijk veel uh, uh, uitzendrechten naar uh, al die verschillende typen uh, cricketwedstrijden toe. Want er zijn diverse soorten cricketwedstrijden. Ja, en van oudsher was het denk ik ook zo dat voetbal en cricket bij de clubs hand in hand gingen, of niet? Dat ging heel goed samen. Je hebt een aantal clubs in Nederland, zoals uh, de Koninklijke AFC, uh, waarvan heel veel leden uh, ook cricketten. Nou, wat ik al zeg, uh, in principe waar, waar er. Uh, de oudste club van Nederland, de uh, Koninklijke UD, is begonnen als cricketclub. Daar zijn ze later gaan voetballen. Je hebt nog clubs als HBS en Hercules. Uh, de uh, UC en VV Hercules. Ja, ja. En die spreekt uit ervaring. Mm -hmm. uh, en, clubs, uh, en clubs als HCC, HVV en KWIK uh, in Den Haag. Uh, die oude, zeg maar, voetbal, en VOC Rotterdam, voetbal cricketbolwerken zijn. Uh, daarbij moeten we wel eerlijk zeggen dat de voetballers het eigenlijk wel gewonnen hebben qua aantallen. En, en, en, in Nederland ook. In ja. Nederland, ja. ja. Want, want voetbal is natuurlijk absoluut zeg maar, de Nederlandse volkssport. Maar, maar niet de, de sportiefste. Dat is cricket wel. Uh, en cricket. Uh, cricket heb je ook mensen die heel graag willen winnen. En uh, daar soms de... de, de regels wel wat voor willen buigen... en opzij schuiven, hoor. Dat zit de hele maatschappij... dus ook in, ja. ook in het cricket. En die tendens is aan het veranderen... Hè, door buitenlanders. Nou, niet alleen door buitenlanders. Mm -hmm. ook, ook door... Uh, de Nederlandse jeugd van nu... is anders dan de Nederlandse jeugd van 100 jaar geleden. Ja. Of van 50 jaar geleden. Of van 30 jaar geleden. Ron is net terug uit de Caribe. Ik heb daar 17 jaar gewoond. En het leuke is, als daar drie dagen cricket was... dan ging ik s ochtends om negen uur de radioman achter de microfoon zitten... en die sprak tot het eind van de wedstrijd dan één stuk door... en alle auto's stonden stil en iedereen zat te luisteren. Het was werkelijk een feest, hoor. En dat is het hier niet. Nee, hier niet. Maar in Engeland hebben we BBC Five Radio, Five Live... die doen dat vijf dagen achter elkaar. <laughs> en dan kom ik even terug op datgene wat we, waar we het al eerder over gehad hebben... dat je verschillende soorten wedstrijden hebt uh, in, in cricket... Bij voetballen speel je twee keer drie kwartier en dan uh, hooguit als je een finale hebt... dan mag je nog dertig minuten doorvoetballen. Maar bij cricket kan het zo zijn dat je vijf dagen cricket... dan noemen ze dat een, een, een testmatch. Het woord test heeft niks te maken met het uitproberen... maar dat is gewoon een, een, een term die gebruikt is om, en wordt om wedstrijden, een, een wedstrijdvorm aan te geven... Die duren vijf dagen. Dan maar heb je even te, een -daagse wedstrijden. Voor mij om het te versimpelen, Vijf dagen wedstrijden. één wedstrijd. Eén dus wedstrijd. dat is één potje. Eén potje. Ja. Van vijf dagen. Daar nou, kan je vijf dagen over doen. Ja. Oh. Ja. ja. En er zijn dus andere vormen. En er dan? zijn andere vormen. Dat zijn de eendaagse wedstrijden. De ODI's. Uh, One Day International. Zoals dat dan heet. Dat zijn vijftig overwedstrijden. En uh, de laatste jaren is er een snellere vorm. En dat zijn dan wedstrijden die waar je in twintig overs gaat spelen. En uh, dat he, vraagt wel enige uitleg. Want wat, wat zijn overs? He, dat, zes ballen. Dat, dat zijn uh, heel goed. Uh, oude Herkel die zes ballen. <laughs> zes keer werpen. Zes keer werpen aan één kant. Dat is uh, zes ballen, dus één over. En dan wordt er aan de andere kant gegooid. Ook weer zes ballen, dat is de tweede over. Uh -huh. En zo kan je je okay. voorstellen dat, dat uh, bij twintig overs moet je dus... Een, een, een zodanig aantal punten scoren... dat die anderen in die 20-overs dat niet kunnen realiseren. Maar het moet wel daardoor sneller gaan... want je hebt maar 20-overs, ja, ja. je hebt maar 120 ballen... Ja. om uh, een totaal neer te zetten. Dan nou heb je dus twee batsmen... twee mannen die uh, de punten kunnen scoren... en je hebt een bowler. Wat is zo belangrijk aan bowler, Gerard? Ja, de bowler is de man uh, die uh, aan de ene kant aanvalt... want die probeert een batsman uit te krijgen. He, dat kan je doen door... Uh, er is een wicket om te gooien. Dus uh, zodanig te bolen dat de bestman die bal niet kan tegenhouden. Uh, een wicket bestaat uit drie houten palen naast elkaar... in de grond gestoken met twee kleine dwarsbalkjes uh, erop. De palen die rechtop staan heten de dus stumps. En de twee dingen die erop liggen heten de bales. Uh, de bestman kan dus uh, met of zonder staart. Uh, in principe uh, net als met... Uh, Honkbal uh, kan een, een bowler die uh, een bal in het spel brengt. Kan dat ook zonder stuit doen. Maar in principe is dat voor een batsman makkelijker dan als hij via de grond gaat. Want via de grond heb je eventueel effect dat je kan ja. geven. Of de bal kan uh, van, uh, in Nederland spelen we dan van matten. Uh, kunstgasmatten. Uh, er zijn een paar clubs die uh, een wicket hebben dat gewoon op gras, uh, van gras gemaakt is. Zoals in Engeland en heel veel andere landen waar het cricket veel meer gemeengoed is, uh, uh, meer gebeurt. Uh, in Nederland is dat nooit zo. We hebben vroeger met kokosmatten gespeeld. We spelen nu met kunstgasmatten. Die liggen op een uh, gravelpad uh, midden in een voetbalveld. Of midden tussen twee voetbalvelden. Dat is wel ideaal, want dan kun je gewoon aan je wicket werken... zonder dat je het voetballen stoort. Helaas is dat bij ons en de Koninklijke HFC wat minder het geval... door de aanleg van de velden liggen onze precies midden in een voetbalveld. Dus op het moment dat je gaat graven... om die gravellaag aan te leggen... is het uh, afgelopen met voetbal. Uh, dat is uh, een van de dingen die, uh, die ons... Vinden de... wij niet leuk, zetelt. hoor. Nee, nee, nee dat, is, uh, dat, is, dat is ook lastig. Oké, okay, de bowler bolt dus. Met of zonder stuit. Meestal met stuit. En de batsman... A, zorgt ervoor dat die bal niet in zijn wicket gaat. Zorgt er ook voor dat hij... Uh, de bal niet via zijn bed... Uh, gevangen wordt. Want dan is hij ook hard. Mm -hmm. Door of te slaan of de bal te proberen te verdedigen. En als een bal heel goed gebald is... kan het wel eens gebeuren dat hij van, van het kantje van zijn bed uh, afgaat. Daar zit een, achter het wicket zit een wicketkeeper voor met handschoenen. Dat is de enige fielder die handschoenen aan heeft En, en beenbeschermers. Uh, de rest doet alles gewoon lekker zonder bescherming. Met zijn blote handjes. En uh, dat maakt ervoor dat de cricketers wel eens naar honkballers kijken. En zeggen, jongens, dat is wel heel makkelijk hoor. Met zo'n handschoentje. Mm -hmm. Maar... Uh, eh, echte echte sporters doen het gewoon met hun blote handen. Maar Ron zit ja te schudden, dus het komt vrij duidelijk over. Ja, dat is bij zeer dan. zeker, want ja. uiteindelijk... Het kan ook nog zo zijn dat die uh, batsman dus die bal eruit ramt, ja, ja. en dan heeft hij uh, gewoon een aantal runs... Uh, dat klopt, ja. Uh, hij slaat, stel hij slaat de bal... Uh, niet direct naar een fielder, maar tussen twee fielders in. Dus Precies. fielders moeten dus gaan rennen om die bal zo snel mogelijk... of bij de wicketkeeper of bij de bowler... die dan bij het andere wicket staat, waar hij net langs gelopen is... om te bowlen... Uh, de bestman moeten inschatten... hoe lang die fielders bezig zijn... om die bal terug te krijgen. Mm -hmm. Om eventueel een run-out te maken. En een run-out is inderdaad de bal snel teruggooien... naar of de wicketkeeper of naar de bowler. En die kan dan het wicket breken. Dat betekent dat je een, uh, de beels... Die, die twee stokjes ja. die erbovenop liggen... er aftikt. Of dat je zelfs een stump uit de grond trekt. Dat gebeurt ook nog wel eens. Als de beels bijvoorbeeld door wat voor actie dan ook... er al afgevallen zijn. Het kan door de wind komen zelfs. Um, dus de batsman moet er met z'n tweeën inschatten... of ze allebei aan de overkant kunnen komen. Dan krijgt de batsman die de bal raakte één run. Uh, er kunnen er ook twee zijn, er kunnen er ook drie zijn. Al hangt er vanaf hoe ver je hem slaat. En als je hem uit het veld slaat als batsman... als je dat via de grond doet, dus hij rolt eruit... of hij met één stuit of twee stuit, dan krijg je vier runs. Dan hoeven de batsman niet te lopen. En hij kan hem ook in één keer helemaal uitslaan. Uh, A een een run met... Uh, met honkbal En dan krijg je zes punten als batsman. De andere batsman krijgt niks. Maar die hoeft ook niet te lopen. Die kan dan ook niet run-out gaan. Dus die loopt ook geen risico. Die staat alleen maar uh, bewonderend te kijken. En, uh, ja. en is dan heel gelukkig. Uh, dus het is een kwestie van. Uh, je staat met twee batsmen in het veld. Je verdedigt A. Ah, je wickets. Maar je probeert ook runs te scoren. Uiteindelijk is het de bedoeling van jouw bettingbeurt. om zoveel mogelijk runs te maken. Uh, zonder dat je all-out bent. Dus als je met z'n allen. als er tien uit zijn. dan staat de elfde. Batsmen staat is eentje. Die kan dan niet meer betten. En dat betekent dan... He, dus 10-out is all-out bij cricket. Dat klinkt een beetje gek, maar dat is nou eenmaal zo. En um, uh, dan wordt er geteld hoeveel runs hebben die gemaakt. En dan gaat de andere partij erin. En die probeert dat te verbeteren. Ja. Op dezelfde manier. En dan is het... Enorm tijd voor thee met een plakje cake, nietwaar? Ja, wat voetballers doen uh, na 45 uh, minuten voetballen... dat doen cricketers na ongeveer drie uur. André, ik niet. Uh, dat, is het, uh, dat is het verschil. Uh, cricketers die, uh, die staan in het veld. We spelen de eerste innings. Dat uh, is dan een, afhankelijk van de wedstrijdvorm... is dat na 20 overs of na 50 overs. En dan wordt er een uh, kop thee en, uh, en een paar bananen wordt gegeten... Maar gezamen, en dan gaat, gezamenlijk, nou, gezamenlijk. Ja, dat, dat, dat gaat dat, gezamenlijk. Dat... Uh, uh, dat is ook het mooie van, uh, van cricket. Dat je met elkaar uh, natuurlijk een aantal uren met elkaar te, te maken hebt. En, uh, en dat geeft dus ook het sociale element van cricket. Uh, hoewel dat op professioneel niveau natuurlijk op een heel andere manier gaat dan uh, op de manier zoals Gerard en ik dat uh, beoefenen. Uh, maar dan gaan we gezamenlijk gaan we een, een kop thee drinken. En dan uh, praten we de eerste helft praten we door. En dan gaat het tweede gedeelte beginnen. En zo kun je, je dus een aantal uren met elkaar op het veld zijn. Ik moet zeggen dat het dat... wel heel leuk is. Je maakt vrienden voor het leven. Ja, ja, ja, er is ook een, een hele mooie uitspraak van... een uh, friendmate in cricket is een friend forever. Ja. En uh, ik weet niet of dat bij voetbal of bij honkbal zo is... maar dat is bij cricket voor een belangrijk deel is dat het ja. geval. En dat heeft mede te maken met het feit dat je met elkaar... gewoon een aantal uren, soms wel vijf, zes uur met elkaar optrekt. De Watertorensport, Sport, luisteraars. Goedemorgen, tussen 10 en 12. praten over sport. Vandaag over de King of Sports, cricket. We doen dat met twee gasten. Uh, de heer De Graaf. Gerard De Graaf. En Hans Kluit. En ik moet zeggen, ja, de uitleg in het eerste half uur is geweldig geweest. Maar, ook in de Watertoren Sport hebben we aandacht voor andere sporten. Onder andere voor dat geweldige wielrennen. Waarin nu de Dauphiné alle aandacht trekt. En André Jansen, onze man van WAF. dus als u iets over wielrennen wilt lezen... ga op Facebook en doe WAF, dan krijgt u alle informatie. Onze man die dat allemaal doet is André Jansen. Hij slaapt nooit, hij ziet iedere wielerwedstrijd, ziet iedere finish. En hoe is het ermee, André? Uh, goed, dank je. De ronde van Rwanda is gestart... En uh, na de genocide daar uh, is er een enthousiasme ontstaan uh, voor wielrennen. En uh, veel Afrikaanse renners uh, nemen er aan deel. En waaronder ook een Belgische ploeg. En dat is dan de Ronde van Rwanda. En daar hebben we beelden van. En dat kun je zien op WAF. Maar natuurlijk ook de Dauphiné. En uh, dit weekend startte de Ronde van Zwitserland. Meneer Peter Sagan zal weer deelnemen. En, en onze jongens... Uh, nou, de Ronde van Zwitserland winnen, dat zal hij denk ik niet doen. Ja. Maar we hebben een zeer getergde en gemotiveerde Geesink. Ja. En uh, een kelderman natuurlijk. Die beide voor de Lotto Jumbo ploeg rijden. En die hebben nu gezien dat er een collega van hun in de Ronde van Italië fantastische prestaties heeft geleverd. En die uh, willen wel verder. Ja, uh, en Geesink is boos, hè? want die mag niet naar het, uh, naar het kampioenschap. Ja, naar het Olympisch Kampioenschap. Maar ja, dan mogen er maar vier meedoen. Ja. Dus uh, er mo en dan moeten er ook nog twee van die vier dan deelnemen aan de aan de tijdrit. Dat is om kosten te sparen. Het is zelfs zo dat de Nederlandse achtervolgingsploeg, daar is geen geld voor. Ja, en uh, ja, het, uh, helaas moeten we dat ook uh, constateren. Dat de sport uh, aan alle kanten groeit en bloeit, mag ik wel zeggen. Maar dat er van binnen de organisatie, de KNVB van het wielrennen, de KNWU, dat er onvoldoende geld voorhanden is om de sportmensen af te vaardigen. Vooral ook omdat de sponsorgelden van ABO opgehouden zijn. En uh, ja, wij mogen met z'n allen hopen dat die wielersport weer een, een nieuwe revival krijgt. Vooral ook in de jeugdige sferen. Hm. Nou, dat is aan het gebeuren. Alleen voordat we daarvan de revenue kunnen uh, ophalen... zijn we weer 10, 15, misschien wel 20 jaar verder. Ik heb wel begrepen dat daar in Zandvoort hele leuke dingen gebeuren. Met, uh, met de Red Crit, hè, Met de vaste versnellingswedstrijden uh, die uh, op gang zijn vinden en waar vanuit al een aantal talenten ook doorgedrongen zijn tot het andere wielercircuit. En uh, ik heb er zelfs nog een plaatje onder gezet, onder het bericht van vandaag, waar ze op het circuit van Zandvoort met een vaste versnelling hun wedstrijden rijden. Dat deden wij ook vroeger bij de nieuwelingen. hè? Ja, en uh, ja, ik werd ook uh, een keer vierde, Maar op een vaste versnelling heb ik altijd het idee... dat de echte wielrenner tevoorschijn komt. Want tegenwoordig zie je de sprints gewonnen worden door mensen. Dat zijn een soort bodybuilders... die een enorm zware versnelling... staand op de pedalen wegtrappen... tegen de 70 kilometer per uur... nadat ze daarvoor gelanceerd zijn... door een treintje van andere renners... die een enorme snelheid ontwikkelen. Ik ben bang dat uh, onze... Uh, grote vrienden die, die zeggen van... Uh, bijvoorbeeld Cipollini die heeft deze week geroepen van... ja, ik zou nu op 48-jarige leeftijd nog wel eens een sprint aan willen gaan... met een aantal van deze hele grote bodybuilders. Het is heel erg veranderd, moet ik zeggen. Waar ik uh, graag iets van je over wil horen is over de Dauphiné... want ik vind het gevecht vroen, komt daardoor ongelooflijk interessant. Ja, <laughs> Dat is een, een ere zeg maar, hè. Komt dat door Froem. En Vroem, uh, ze zijn zelfs ruzie aan het maken, ja. want uh, Vroem heeft een paar minuutjes, of een paar secondjes afgesnoept. Hè, geholpen door zijn uh, fantastische ploegmaat, waaronder ons uh, Wout Pols en uh, nou, je hebt goede kans dat Wout Poel staat inmiddels uh, jammer genoeg wat achter maar die, uh, dat is, heeft hij misschien wel expres gedaan, want één etappe winnen dat zou toch iets fantastisch zijn in de Dauphiné voor de moraal van Wout ja. maar Wout zal weer in de tour moeten knechten voor Vroem ja. uh, uh, maar komt dat door ja, die is in een van zijn laatste jaren en moet dus ook zien dat hij aan een nieuwe sponsor komt, en is zijn huid zo duur mogelijk aan het verkopen het is mooi hè het is prachtige sport. Elke dag is het uh, te zien op uh, Sporza. En op WAF natuurlijk, want uh, daar uh, zenden we de volledige etappes uit. Eh, maar dan zit je dus wel een dag later. En met uh, uitstekend Engels commentaar moet ik zeggen. We hebben wellicht, uh, André, volgende week meer nieuws over uh, de ontwikkeling van de wielersport in Zandvoort. Ik zal je daarvan op de hoogte houden. Vandaag praten we over cricket. ja. Wat leuk, ik ging vroeger altijd een borrel drinken met mijn goede vrienden... Bart Eijf, die jarenlang de cricketclub in Den Haag... in mijn tijd in Den Haag, daar heb ik twintig jaar gewoond... en op zondagmiddag na de cricketwedstrijd... werd er dan een borrel gedronken in de Scorer. Welke club en, is dat, Kwik? Uh, of HVV? Uh, ja, uh, of HBS? <laughs> ja, ik, ik, ik weet die namen allemaal niet. Ik weet wel dat Sachin Tendulkar de beste cricketer alle tijden was. Je bent goed op de hoogte. <laughs> ja, ik heb er hier tien voor me staan. <laughs> uh, Hendra Singh uh, Doni is ook geen verkeerde geweest. Nee. <laughs> zeg nog, hij speelt nog? Uh, ja. Het, het is uh, een hele interessante sport. Ik heb er nooit iets van begrepen. Ik heb nooit iets begrepen van een sport met een bal. Ik zou zeggen, blijf nog eventjes luisteren. Dan, uh, tot, tot twaalf uur leggen we nog uh, verder uit hoe het met het klikkerspel gaat. Ik luister altijd mee, want Henny maakt een fantastisch mooi programma. Okay. En uh, mijn zoon die voetbalt dan inmiddels tien jaar. En ik kan me nog goed herinneren de dag... Ik heb altijd een enkel gehad aan sporten met een bal. Dat vond ik nooit sport. Ik zei zwemmen, bergbeklimmen fietsen, hardlopen. Dat is sport. Nou, inmiddels ben ik erachter. En mijn zoontje was, net, was nog geen zes. En die zei papa, ik wil voetballen. Ik zei als je niet gauw maakt dat je wegkomt. <laughs> maar ja, inmiddels sta ik dus tien jaar lang langs, langs de kruidlijn. Bij iedere training en te genieten. En uh, Een miljoen straks. foto's ik, gemaakt. En, en, ja. en ik weet niet hoeveel films. Je bent lekker bezig. Ja, ik, ik leg alles vast. Ik moet het gewoon hebben. En uh, ik, ik geniet ervan elke dag. En het dat spijt dat je je eigen jeugd verpest hebt door niet te ballen. <laughs> Misschien wel. Misschien had ik ook moeten ballen, want ik was ook nogal handig met de snelheid van de benen. Maar ja, ik kon hard fietsen en uh, dat deden mijn broers ook. Ja. Maar ja, achteraf weet je toch niet wat je beter had kunnen doen. Hè? Misschien had ik wel verslaggever moeten worden, toch. Want ik heb een tijdje oh. op de redactie gezeten bij Jean -Nelis, hè? Dat is leuk. Ja, toen ik gestopt was met fietsen, toen ben ik in Maastricht gaan wonen, dat deed dat werkte ik op een bedrijf. Samen met iemand had ik een bedrijf opgericht. En uh, dat bedrijf ging kapot dankzij, uh, nou ja, pech. En uh, jean Helensen die zag ik een keer, dat was bij een wielerwedstrijd, die zei, André, je bent nogal wel bespraakt, als westerling hier in Limburg. Kom eens op de redactie praten. Nou, ik ben daar komen praten. En ik heb een maand lang allerlei sportverslagen gemaakt. Na nou, een maand, zei Jean, van uh, je kan blijven. Ik zei, nou, Jean, wat kan ik hier verdienen? Toen vertelde niemand dat. Dus ik nou gaan we wat anders zoeken. <lacht> <lacht> zeg maar, authentiek. Wie, wie wint de Dauphiné? Pols uh, en Vroom. Vroom. Ja, ik denk vroom. het ook. Ik denk het. Ja, Vroom. Komt dat door die, uh, die. Ja, ik weet het niet. Hé, hey, André, luister nog even door. Na deze ja. uitzending weet ik zeker dat jij uh, uh, gaat cricketen. Echte sport voor jou. Ja. En dan komt ja. het allemaal goed. Overigens, nou, deze maand zijn de laatste uitzendingen van dit programma, want we gaan uh, op zomerreces. Onze technicus oh, okay. Charles, die zit tegenwoordig ook uh, tot midden in de nacht achter de muziek. Ja. En uh, die moet een maandje rust hebben. <laughs> Oké, okay, nou, die, die knop die ja, er ook wel bedienen. Hij, goed, heeft wel, uh, hij heeft wel een leuke plaat voor je klaarstaan. Oh, five, ja, het heeft wel iets met cricket te maken. De, de, de, de, de gasten hebben Beatles gekozen. Ik heb al een ja. Beatle gedraaid, The Hard Day's Night. Maar ja, Karen ja. Carpenter, helaas niet meer onder ons, was ja. ook een grote fan van cricket. En die heeft ja. een nummer in haar repertoire opgenomen van de Beatles: Cricket to Ride. Cricket <laughs> to Ride? Ja, precies. Dag André, dankjewel. Dag. Hoi. I think I'm gonna be sad I think it's today yeah. The boy that's driving me mad is going Oh zo jammer dat zij niet meer onder ons is. Karen Carpenter ging uh, overleden aan uh, anorexia nervosa helaas. Uh, maar heeft prachtige muziek voortgebracht. Maar let op de tijd, luisteraars. Uh, ga ik snel terug naar Henny, want uh, er zijn zoveel gasten en er zijn zoveel uh, telefonische gasten. En ik heb er al weer een lijn in. Uh, ja, wij gaan uh, eind deze maand uh, gaan wij stoppen. We hebben een zomerresess tot uh, zeg maar uh, 22 augustus. Maar in die tussentijd zijn de voetbalclubs al weer druk bezig. En er wordt zelfs nog gevoetbald, Martijn. Goedemorgen, Martijn Prinsen. Goedemorgen, goedemorgen. Wat heb jij op voetbal voetbalinhaarlem.nl nog te melden? Um, nou, we hebben uh, afgelopen zondag een hoop uh, meegemaakt weer uh, in de nacompetitie. Um, Dio uh, speelt volgend jaar uh, weer vierde klas. Uh, Vogelsang is gepromoveerd naar de vierde klas. Um, HWC heeft het niet gered, dus die komen daar ook weer naar uit. Ja. Uh, dat houdt dus in de VVA uh, volgend jaar uh, weer in de derde klasse uh, zijn wedstrijden gaat, gaat afwerken. Um, maar wat, uh, wat wel belangrijk is uh, deze week, dat uh, werd gisteren bekendgemaakt... er komt een wintertransferperiode uh, uh, in het amateurvoetbal. Ik, vind het, ik heb het gelezen, ik vind het de grootste waanzin die er is. Die KNVB is echt de weg kwijt, je. Ja, wat, wat, uh, ik heb gisteren een aantal uh, trainers uh, gesproken. En, uh, waar ze, uh, het gaat, vra het gaat het duidelijk zijn, het gaat enkel om de spelers die onder contract staan bij een club. <coughs> en een contract moet uh, aangemeld zijn bij de KNVB. Um, waar, waar zijn de trainers bang voor? Dat um, uh, de clubs met, de meeste, uh, uh, met het grootste budget, dus neem je het vooral over uh, de clubs bijvoorbeeld in de Bolle De Bolle Clubs, uh, ja, die gaan ja, het de winnen, de he? die de halen de ja. goede spelers weg. Kijk maar ja, juist, naar maak je dan, van uh, de band die bij HFC is weggehaald. Precies. Uh, maar goed, als het ook zo nog eens in de winter gaat, gaat gebeuren. Uh, ja, de, de, de, de verhoudingen die, die staan inmiddels wel echt op, uh, op scherp. Maar ja, wat doe je amateurclubs aan? Ja, sterker ja, nog, de, als ik er even tussendoor mag. De, de KVB die is bezig om van de amateurclubs professionele organisaties te maken. Dus ze... Na, maar, dat willen ze graag, maar daar zijn ze niet op ingesteld. Maar het amateurvoetbal... dat wordt uh, langzamerhand overgenomen door het uh, beroepsvoetbal. Ja. Wat nou. vind jij daarvan, Martijn? Want je doet geen uitspraak. Um, ja, ik, ik, ik, ik snap het uh, uh, uh, uh, niet zo goed. Uh, kijk, we, we spreken het hele jaar over dat de KNVB de feeling kwijtraakt... met het amateurvoetbal. Ik bedoel, we hebben dit jaar een aantal uh, voorbeelden gehad. Uh, ik noem iets, een schorsing van negen maanden voor een trainer... Ja. Uh, uh, uh, uh, wanneer er wel of niet uh, uh, uh, een Arbitaal trio wordt, uh, wordt, wordt aangesteld voor een wedstrijd. Competities die uh, niet worden afgemaakt, jeugdteams precies. die vijf, zes wedstrijden, weken achter elkaar geen wedstrijden hebben, onder nou, tien uh, en onder twaalf teams die uh, in een groep van zeven komen en dan vier weken stil liggen, het is te bezopen ja. voor woorden. Nou ja, wat dat betreft, het gaat niet alleen over de heugdelftallen, maar bijvoorbeeld een vogelenzang is dit uh, seizoen uh, twee keer een periode van vijf weken vrij geweest. Ja, dat, dat gaat nergens over. Um, ja, wat ik hiervan vind, ja, wat ik zeg, uh, uh, uh, op dit moment uh, uh, wordt ervoor gezorgd dat uh, de clubs met het meeste geld uh, de macht kunnen grijpen. Ja. En um, ja, dat, uh, ze zeggen wel dat het uh, de bedoeling is om uh, uh, die voetbalpyramide uh, weer mooi in vorm te krijgen. Waardoor uh, het gat tussen het profvoetbal en het amateurvoetbal kleiner wordt. Ja, dat, dat op, dit moment, op, dit, op deze manier werkt dat volgens mij niet. Dus ik begrijp het ook niet. En dan is er nog iets bekend geworden deze week. De uh, speeltijden voor de tweede divisie die zijn bekendgemaakt. Um, oh, er is een speelmoment zaterdagmiddag om 6 uur. En zondagmiddag om half uh, 3. Maar zaterdagverenigingen spelen alle wedstrijden zaterdag om 6 uur. Oftewel, een Koninklijke AFC speelt zometeen op een zaterdagavond ook bijvoorbeeld een thuiswedstrijd. Ja, maar niet om 6 uur. Wat is dan? Weet ik niet, maar dan is het donker. Oh, ja, omdat er geen licht is. Ja, ja. In, ja, er, zijn, er zijn in totaal ik geloof drie clubs die geen, geen lichtinstallatie hebben. Ja, dat wordt ook nog een, een, een, een aardige discussie op deze manier. En VVSB heeft aangegeven dat ze op zaterdag willen voetballen... in plaats van op zondag. Ja. is dus overigens nog aanstaande... zaterdag is er nog, uh, dat is morgen... nog een leuke wedstrijd op HFC. Een jong HFC... Uh, de halve finale, hè? De halve finale, het uh, landskampioenschap, uh, uh, belofte teams. En weet je, Martijn, ik heb jou die, verteld over die wedstrijd. Je moet komen kijken, jongen. Dat niveau van ik dat, dat tweede, van van de tweede van de <tus> HSC, dat ligt ongeveer gelijk aan de eerste klasse, joh. Ja, mooi, hè? Heerlijk voetbal, hoor. Ja, dat geloof ik, dat geloof ik. En uh, nee, nee. <tus> je moet gewoon komen. Ja, dus ja. kom naar maar kijken. Niet zeggen, ik geloof het, want dat doen de meeste <tus> mensen in Nederland. Maar waarin weten ze niet. Kom op, kom morgen uit Spanje slaan. Dat is goed. Dat is 12 goed. uur, hè, Makker? I know, I know. En dan kan ik u meteen uh, uitleggen hoe het cricket gaat. Want op diezelfde <laughs> dag speelt uh, het eerste elftal van rot Wit... zijn, uh, zijn thuiswedstrijd op, op het hoofdveld. Dus dan kunt u op twee fronten kunt u, uh, zich de hele dag amuseren... met voetbal en uh, cricket. Doe nou eens verstandig, Ma uh, Martijn. Ik wil, je hebt een hele mooie site, voetbalinhaarlem.nl. Maak er voetbal en cricket in van. <laughs> ik meen niet, ik heb het al zo druk. <laughs> Tot morgen, Mark, dankjewel. Tot morgen. Nou. Hennie, ik was even aan het, aan het zoeken, uh, Gerard Hans, naar de term waarom cricket de King of Sports heet. Toen kwam ik iets anders tegen. Waar komt het woord cricket vandaan? En dat blijkt dat het uit het oud-Nederlands komt, waar krik, K-R-I-C-K, de stik was... En een krikstoel, dat was de, de, zeg maar in de kerk het bankje waar je op knielt hè, om te gaan bidden. En uh, daar refereren ze aan de low wicket en de twee stumps waarmee het ooit begon. En vervolgens is er een meneer Heiner, uh, Gilmeister, en dat is een Europese talenexpert. En die zegt dat cricket komt van het oud-Nederlands en dat komt uit het hockey wat wij toen speelden. Want dat speelden we met de krik en daar ketsten we mee. Ja. Dat is toch wel grappig weer, hè? Ja, zo zijn de, heeft elk land zijn eigen ja. uitleg over waar het cricket begonnen is. Er zijn zeker uh, historici die vinden dat cricket in Nederland begonnen is. Uh, in Frankrijk vinden ze dat het daar begonnen is. En uh, het zal u niet verbazen dat in Engeland uh, wordt gezegd van... It's the home of cricket. Uiteraard. En the king of sports. Toch, Eni? Dat ja. sowieso, ja. Ja, en het is echt leuk om te spelen. Dat weet ik. Ik krijg er opeens weer zin in. Helaas, uh, dag en nacht op het voetbalveld om kinderen te trainen. Dus is en niet tijd. meer. Je hebt net afscheid genomen. Dat dus nee, ik een mooie nee, foto ja, nee, van één club, zeg. Oh. De andere club heeft uh, de tentakels. Oh. Is, is het nou typisch een, een mannensport? Of zijn er ook vrouwen? Nee, joh. <laughs> niet. Ik, woens, ik had het toch net over woensdagavond. De heerlijkste meiden lopen op dat veld. Oké. Okay. Uh, er, is, er, is, er is ook vrouwencricket. Uh, dat heeft wel een iets. Uh, <coughs> Historisch ook een iets lagere status dan mannencricket. Uh, het is pas bijvoorbeeld zo dat sinds vorig jaar in Engeland, wat toch wel mag worden gezien als de bakermat van het cricket. Uh, professioneel cricket gespeeld wordt door vrouwen. Uh, daar waren ze in landen als Australië toch wel iets, uh, iets eerder mee. Maar ja, Australië is, zoals veel mensen wel weten, een echt uh, sportgek land waar ze met een. Uh, een, een, een, een bevolking die iets groter is dan in Nederland. De, de, de meeste grote aantallen olympische medailles... en weet ik het wat voor uh, sportmedailles en bekers uh, wegslepen. Uh, daar is het vrouwencricket al iets meer uh, uh, ontwikkeld. Daar hebben ze ook echt een, een, een, een, een vrouwen, uh, professionele vrouwencompetitie. In Australië heb je de Big Bash. Wat dan de, voor, de kortste vorm van cricket is. Een competitie waar uh, heel... Uh, uh, heel veel geld in omgaat. Heel veel televisierechten uh, voor televisierechten worden betaald. En de dames hebben nu ook een, uh, hun eigen big bash. En uh, sommige van die wedstrijden worden gecombineerd met herenwedstrijden... in, in hetzelfde stadion. Zodat eerst de eerste dames spelen en dan de heren. Ja, ik hoor net uh, dus vrouwen, heerlijke vrouwen op het veld. Dat uh, is not bed, Hoewel het gespeeld wordt met een bed. Ik vraag aan beide heren. Als u naar dames kijkt, ziet u dan liever blauwe of bruine ogen? <lacht> ja. Ik kijk heel vaak in de spiegel en dan zie ik blauwe ogen. Daar ben, Bla ben ik heel trots op. Daar ben ik heel blij mee. Nou ja, nee, maar ik bedoel bij de dames. Wat, wat ziet u het liefst? Nou ja, ik zoek natuurlijk. Iedereen zoekt een beetje een soort evenbeeld van zichzelf. Mijn vrouw heeft mooie blauwe ogen. En dat, ja, ja, nou dan heb ik een teleurstelling. Daar ben ik al meer dan 20 jaar heel tevreden. Dat is echt een teleurstelling voor u, Brown Eyed Girl.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 van onze gasten, muziek van Van Morris van Brown Eye Girl, maar kijk op mijn klokje, oh wat gaat de tijd weer snel, zo'n uur is uh, zo snel om en uh, we hebben een zeer belangrijke gasten uh, ook aan de telefoon inmiddels, Henny uh... Ja, want uh, Joop van Nes van de Zandvoortse Krant. je moet eens een stuk schrijven over cricket jongen, er zitten hier twee mensen, Gerard de Graaf en Hans Pluit, zo enthousiast over die king of sports te praten, dat het ook in Zandvoort moet komen. Nou, uh, goedemorgen allereerst, uh, heren uh, gasten en uh, heren presentatoren en luisteraars natuurlijk. Daar, daar ben ik jaren geleden heb ik dat geprobeerd, maar ik heb geen veld. Uh, geen, geen veld dat groot genoeg is, laat ik het zo zeggen. Ik wil het dolgraag uh, in Zandvoort introduceren. Er wonen Engelsen genoeg hier die het kunnen spelen, die het ja, willen spelen. Ja. Maar waar moet ik het spelen? Dan moet ik nou naar uh, Rood-Wit toe, Bloemendaal, AFC. Uh... Nee, als je nou de bijvelden van Zandvoort... Nee, dat is te klein. Nee, die twee klein. velden samen, dat is precies groot genoeg voor een cricketveld. Ja, maar de ene ligt gehaakt op de andere. Ja, dat, dat wordt lastiger. Ja, dat wordt ja, het lastiger. Ja, het <laughs> <Ja, ja. laughs> werkt gewoon niet. En, en, en Vroeger hadden we TCB, dat had misschien nog gekund. Ja. Maar daar praat ik over echt al heel veel jaren geleden. Maar een cricketveld is gewoon te groot in Zandvoort. Ik kan het niet vinden. Ik zou het dolgraag willen hoor. Echt, want ik vind het een van de mooiste sporten die er bestaat. Inderdaad, wat jullie zeggen, king of sports. Absoluut. Maar, ja, je bent gebonden aan een groot velf, en dat uh, het is niet anders, helaas. Ja, het is jammer dat het niet altijd de app is, anders ging we het op het strand doen. <laughs> nou ja, dat wordt uh, echt, uh, in de Caribbean wordt dat overal gespeeld. Ja, op. Ja, het is heel... ja. Strandcricket is uh, in de wereld heel, uh, heel gebruikelijk. We kunnen er zo ja. naartoe, hoor. We kunnen er zo naartoe. <laughs> <laughs> ik, ik ga graag mee, hoor. Geen probleem. <laughs> hey joh, de voetbalcompetitie ja. is voorbij. Zandvoort heeft het weer niet gered, helaas. ja. ja. Maar ik heb begrepen dat het voor volgend jaar anders wordt. Nou ja, mag ik, ik mag het hopen, Annie. Um, Dit jaar is, um, ja, op een paar wedstrijden na, is het fout gegaan gewoon. Ja. En um, ik denk dat, uh, dat de selectie misschien wel uh, niet groot genoeg is. Want er was, uh, waren wat, wat blessures, er waren wat uh, schorsingen in verband met gele kaarten. Ja, en dan ga je gewoon de Pieterbrug op. En dat is de hele ei -route. En ik, ik hoop dat Zandvoort uh, uh, voor de selectie wat versterking krijgt. Uh, ik heb iets horen fluisteren over het waar is. Dus dat is de tweede, dat zullen we wel uh, half uh, augustus weer merken. En ik ben blij in ieder geval dat Lauwers een Heuvel blijft. Want ik had uh, eigenlijk een vermoeden dat hij maximaal twee jaar zou blijven. Maar ik krijg berichten dat hij toch nog een jaar doorgaat. En ik denk dat hij, dat hij die jongens op de goede uh, rit heeft gekregen. Maar, uh, nogmaals, ik denk dat uh, de selectie te klein is geweest. Nee. Helaas. En toch ja. heb ik uh, uh, in de wedstrijden die ik gezien heb, een aantal jeugdspelers gezien die ik er zo op zou, zou stellen. Ja, die, die zeiden, ja jeugdige spelers, denk ja. ik. Hè? Ja. Ik bedoel, ja, ja, ja, die zijn er gewoon. En dat zijn talenten. En De ellende is dat voor de Laars om die te kunnen houden. Want vaak worden die weggehaald. Uh, Lisse is een, een, een, bijvoorbeeld een, een club. Uh, AFC, um, uh, ADO 20 is een club. Ja. Um, uh, de Dijk in Amsterdam heeft een paar spelers weggehaald. Uh, ja, en die spelen hoger. En misschien dat er nog wel eens een centje onder tafel doorkomt. Uh, door komt. En ja, dat is voor die jongens belangrijk, denk ik. Pak jij het woord misschien uit? Sorry? Sprak jij het woord misschien uit? Nou ja, oké. Okay. Ik <laughs> weet wat ik bedoel. <laughs> Heel even iets anders. Tennis, het is niet gelukt dit jaar. Geen Nederlands kampioen. Nee, nee, nee, nee. Um, ja, uh, helaas. helaas. Ik, ik was eigenlijk al uh, verblijd dat uh, de zaterdag dat Zandvoort uh, zich plaatste toen voor de finale... Uh, dat was al een, uh, eigenlijk een hele prettige uh, ervaring om dat mee te mogen maken. Om weer in die finale te mogen spelen. Maar ja, um, als jij tegen een vreemdeling uh, speelt van Limonius. Dat eigenlijk uh, van, van de twaalf spelers twee Nederlanders heeft. Ja. Een, een Nederlandse dame en een Nederlandse heer, En die eigenlijk nooit spelen. Dat vind ik, dat uh, competitievervalsingen. Ik zeg, ik heb het, ieder jaar zeg ik het weer. En daarbij komt de spelers nog maar een halve competitie. Dat vind ik ook niks. Uh, ik, moet, ik vind dat je recht hebt om thuis en uit tegen dezelfde spelers uh, te, te mogen spelen. En dat scheelt toch een slok op een borrel hoor, echt waar. En uh, ja, uh, de KNLTB die wil daar niet aan. Die, die, die houdt vast aan die, die spelers die dan ook weer naar uh, buiten Nederland gaan. En daar uh, toernooien spelen, lucratief uh, geld krijgen. En uh, ja, het is helaas niet te veranderen. De, de grote clubs, dus Limonias, Wobbelaren uh, en dat soort uh, clubs. Die, uh, die houden daaraan vast. En die, die, die, die, die stellen zich ook uh, echt op het punt van wij kopen spelers. Dat gebeurt ook gewoon. En die krijgen nog een pak geld mee. En uh, wij willen de kampioen worden. Ja, en dat met het ja, ook, Hockey is. gaat het lekker, hè? Ja, met dames dan hebben we het over, hè? Ja, ja nou ja, goed, ook weer vlak voor de, de winterstop. Uh, een paar wedstrijden die uh, niet klopten. En daardoor word je gewoon keihard geen kampioen. Want fit, uh, dat is... Um, um, ja. Met 53 punten uit de 21 wedstrijden kampioen geworden. Uh, heeft ze alleen maar vijf keer gelijk gespeeld, 0 verloren. En heeft er 5 verloren en één keer gelijk gespeeld. Ja, dan, uh, dan kom je op de tweede plaats terecht. De komende zondag spelen ze de allerlaatste competitiewedstrijd uit in Nieuwkoop. En Nieuwkoop staat op de derde plaats, 3 punten lager dan Zandvoort. Maar als Nieuwkoop zou moeten winnen en Zandvoort zou moeten verslaan om die. In, in de nacompetitie te krijgen... ...dan moeten ze met 21 doelpunten verschil winnen. Nou, en ik geloof in sprookjes... ...maar niet in hockey nee, In het voetbal Tenminste. gebeurt dat wel, hè? Want daar heb je amateurteams... Ja, ja. 23-0, maar, maar er 23 is ook een, een onderzoek <laughs> geweest... ...en die zijn ook gestraft. Dus jij... Nou ja, je hebt, je hebt het met Nederland gezien... Uh, ...en Spanje tegen Malta. Ja, die zijn niet ja, gestraft. De... Nee, nee, nee, nee. <laughs> heb jij nog meer? Ik... Wat zeg jij? Heb jij nog meer nieuws? Uh, nieuws. Nou, vanavond in ieder geval uh, hebben we nog een, een, een, een biljartkampioenstaf uh, finale van Zandvoort. Ja. Dat is een finale van, van uh, zes uh, clubs die spelen dan door de hele winter hun uh, clubavonden in diverse gelegenheden in Zandvoort. En vanavond is de finale om vanaf half acht in uh, Café Laura en Hardy. En dat is BC Roos en uh, BC Lardy. Lardy dat is, speelt dan eigenlijk een thuiswedstrijd in... in uh, Laura en Hardy, dat is de samenvoering van Laura Hardy, logisch. En deze Roos, het is ten is de van Kees Roos, een, een journalist van de Telegraaf die veel in Zandvoort speelde, ook in Zandvoort woonde. Ja, en Ron, Ron kent hem ook, overleden. hoor. Kende Sorry? Ron, Ron kent hem. Kees Roos heb ja. ik nog uh, ja. meegemaakt, zelfs lang, lang, lang geleden. En die was fervent biljarter. dat klopt. En, en oh, Goed biljarter, hè? Zeker. Heel relaxed, heel relaxed. hij kijkt, uh, kijkt, uh, ziet, uh, ziet het spelletje ook gewoon. En dat is belangrijk uh, met biljarten. Ja, en dan uh, moet hij er wel een hoop maken, maar <laughs> daar gaat hij ze al niet voor om. Joop, ik, vorm, ik heb vorm, nieuws hier, voor jou. Vorm, nou, vertel. Ik heb gehoord dat Joop van Nes van de Zandvoortse Courant er een baantje bijneemt. Hij wordt presentator bij ZFM. Uh, er was ja, om... altijd het probleem dat hij zei dat hij niet naar boven kon. Nou, ik kan je vertellen, ja. er wordt op dit moment een traplift voor je geïnstalleerd. Ja, dus dat programma dat... Ga, ga maar vast voorbereiden. Nou, dat, die, dat idee had ik al uh, opgevat. Ik heb het ook aan het bestuur gemeld. En uh, die, dat is het mee eens. Maar de voorwaarde is dat die, die traplift af moet zijn. En ik heb via 4 gehoord dat er zo half juni moet zijn, uh, klaar zijn. En dan gaan we weer draaien met uh, culinaire zaken. Een culinair programma met gauw oude muziek gelardeerd. Sterker, de traplift is denk ik vandaag klaar. Want die leggen ze in één dag aan. Nou, geweldig. En ze zijn Mooi, nu hard aan het timmeren. Dus uh, als de luisteraars ook wat horen, dan is dat het. Ja. Maar het is ook uh, belangrijk, want je kan ook gasten uitnodigen die moeilijk te been zijn. En uh, ik wilde bijvoorbeeld een, een Fred Paap uh, uitnodigen. Een hele goede kok, echt waar. Maar ja, hij kan niet naar boven komen. En dat soort, uh, dat soort personen, daarvoor is het belangrijk. Het is belangrijk dat. Uh, de, de, maar niet alleen voor mij en voor die gasten, maar ook bijvoorbeeld uh, Ruud Jansen. Uh, ik noem hem wat op wat oudere medewerkers, die hebben alleen maar baat bij zo'n ding. Nou, ik ga ook op het ding zitten hoor. GOD, wat had ik toch alles van je verwacht? Hè? Ja, ik ja. we, we werk juist vrijwilliger bij Zierven en Zandvoort. Klein trap naar. Ja. Hey Joop, we gaan uh, van 1 juli tot uh, 23 augustus uh, op zomerreces. Dus uh, dan ja. heb je niets te vertellen, joh. Dan nemen we ook maar vakantie dan. Nou ja, het zal alleen uh, waarschijnlijk wat, wat zeilen en wat, wat racen zijn. Uh, ook daar wil ik over praten graag. Maar ja, dat, uh, dat, jij bent er dan niet in ieder geval. Nee. En wij gaan uh, aan de koffie hier. Prima. Joke. En, uh, veel plezier. En uh, de heren, uh, cricketers, succes. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dag man. De laatste minuten van het programma tikken weg. En dan gaan we met z'n allen even het paradijs in. En dankzij de muzikale keus van onze gasten. Vilkens, another day in paradise.